Mariette Krol met het NOS-journaal. Ook vannacht is de voorsprong van de democratische presidentskandidaat Biden... weer iets toegenomen bij het tellen van de laatste stemmen in de VS. In Pennsylvania, Nevada en Georgia loopt Biden uit op president Trump. Maar de verschillen zijn zo klein dat er in de Staten nog geen winnaar kan worden uitgeroepen. In Pennsylvania is ongeveer 98% van de stemmen geteld. Maar gaat het verwerken van poststemmen uit het buitenland nog een paar dagen duren, zegt het bestuur van de staat. In Georgia is zo'n 99% van de stemmen geteld. Daar komt vanwege het kleine verschil sowieso een hertelling. Biden heeft een toespraak aangekondigd. Die zou hij over een uur willen houden. Wat hij gaat zeggen is niet bekend. In Guatemala heeft het leger een afgelegen bergdorp bereikt... dat zwaar is getroffen door de tropische storm Eta. Stortregens hebben er modderstromen veroorzaakt... die veel huizen hebben overspoeld. Mogelijk zijn er zo'n 100 dorpelingen omgekomen. In Guatemala waren eerder al 50 doden gemeld door de storm. Die kwam dinsdag aan land in Nicaragua... als een van de krachtigste orkanen die Midden-Amerika in jaren heeft getroffen... Zorginstellingen hebben massaal voor al hun personeel een zorgbonus aangevraagd... en die ook al gekregen. Blijkt uit een rondgang van de NOS. De bedoeling was dat alleen zorgpersoneel dat uitzonderlijke prestaties had geleverd... een coronabonus zou ontvangen. De aanvragen worden later getoetst, zegt minister Van Ark. Premier Rutte vindt dat leraren de vrijheid moeten hebben les te geven zoals ze willen... en dat ze dus ook spotprenten moeten kunnen laten zien... Hij zei dat in reactie op de ondergedoken leraren uit Rotterdam en Den Bosch. Ze worden bedreigd omdat ze in hun lessen spotprenten lieten zien... over moslimextremisme en de profeet Mohammed. Rutte noemt dat absurd en zegt dat niemand het recht heeft om niet beledigd te worden. Het weer, het is koud, op veel plaatsen net boven nul en er is kans op mist. Maar het wordt vandaag vrij zonnig en 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 your helping hand every time 6.9. V FM. Over oh, there Nothing like a sound of music, music, music.